Bij een andere Israëlische luchtaanval van nacht bij de stad Ghan Yunis in het zuiden van Gaza werden tientallen Palestijnen gedood.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 De eerste bergrit door de Pyreneeën is gewonnen door de gele trui-drager Tadej Bogacar. Hij kwam alleen boven op de Pla d'Adè. nadat hij in de laatste beklimming was weggesprongen. ...maar zijn grote concurrent Jonas Vinkegaard. Die werd tweede voor de Belg Remco Evenepoel. Bogacar heeft nu bijna twee minuten voorsprong op Vingegaard. De Tsjechische tennister Barbora Krejčíková ...heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. In de finale versloeg ze Jasmine Paolini uit Italië in drie sets. Het werd 6-2, 2-6 en 6-4. Het is voor Krejcikova het tweede Grand Slam toernooi dat ze op haar naam weet te brengen. In 2021 was ze de beste op het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer in het noordelijke provincies regen, op andere plaatsen droog bij ongeveer 17 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar minimaal 8 graden. Morgen in het noorden buien, op andere plaatsen geregeld zon. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 de zon, die Argentijnse avond, waar Milonga ooit begon. Liet je mij bewegen, Waarom? sloeg mijn hoofd op hoog. Liet je mij niet staan, wat heb jij met mij gedaan. Met Geniet ik van het leven, krijgt mijn leven kleur. Over de dansvloer zweven als een eerste klasjanneer. Waarom, waarom, wat heb je met mij gedaan? Waarom liet je mij bewegen? Waarom liet je mij niet staan? Oh, waarom, waarom, waarom, waarom, waarom, waarom, waarom, liet je mij niet staan? waarom, liet je mij waarom, waarom, waarom, je waarom, mij waarom, waarom, waarom, waarom, in het hoofd, in het hart. En zo is het. En dat was hier dan William en Jens. Oftewel de Hollandstalige. Julio Iglesias uit Rijswijk. En gaat uh, het over Milonga. En ik zou zeggen welkom bij het tweede uur. Van ZFM. Uh, Entertainment for You. Tot de groepjes van 7 uur natuurlijk. En we gaan naar de Stenige Hazes. En uh, hij had het over. Ik mis je. Ik zou zeggen blijf er lekker bij. En uh, zit je te eten. Eet smakelijk. En heb je gegeten, dat het u wel mogen bekomen? Zag ik jou, dan voelde ik me fijn. Wat was ik trots, een deel van jou te mogen zijn? Was jij verdrietig, dan voelde ik die traan. Deed jou iets zeer? Dan voel ik de pijn. Waar ligt het antwoord op al mijn vragen? Wat kan ik doen tijdens deze dagen? Die wijst me de weg langs dit pad. Zal de zwaarste tijd dan komen? Of heb ik die al gehad?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 Ik van deze plaat, Stanley Hazes. En hij heeft het over, ik mis jou. We gaan naar de Pascal de Vormen en hij heeft het over, ja, drink rode wijn. Hey, Fred, Ja. Nou nog eens een plaatje? Ja, zeker, dat gaat goed komen. <laughs> drink rode wijn, Pascal de Vormen.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 De laatste nacht heeft ons gebracht waar we nu zijn. Vandaag ik weer alleen. Rodewijn, Paschal, de vormer. En ja, heerlijk. Ja, volgens mij was het destijds de jaren 70 van, van Freddy Brik, volgens mij. Ja. In broken... Dit zijn de aanwezigingsdropafels en de Oude Maasweg. Thinking of you again. Guess I have to hitchhike to the station. With every step I see your face.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 Ja, heerlijke oude maasweg, kwart voor drie, daarmee zijn ze wafels en uh, ja, heerlijk. Uh, wat, uh, wat vind jij ervan, uh, Herman? Ja, super, heerlijke muziek om te horen en, en no nonsense, weet je wel, gewoon ja. lekker relaxed. Ja, heerlijk. Ja, het is natuurlijk ja. ook wel een oude nummer uit uh, voor mij 1982, als ik het goed heb. Dus 82 alweer? Ja. Oh, tijd is hard, <laughs> ja. Dat gaat inderdaad hard. Hé, hey, maar jij hebt ja. ook een uh, een nieuwe single. Nieuwsingel, ja, supermokkels. Ja, supermokkeltjes. Ja, mokkeltjes. Dus, dus iedereen <laughs> heeft wel, iedereen wel een supermokkeltje. Jij zal waarschijnlijk ook wel mee hebben. Ja, ja, ja. Ja, en uh, ja, daar is het voor gemaakt die meiden gaan stappen. gaan lekker uit hun bol. En de jongens staan in de rij. Lekker wet. Ja, <laughs> Ja, uh, zoals het vroeger ging, hè? Ja, zo. En dat uh, en dat zuipen ze rond de tafel. <laughs> <laughs> Sorry, wat zeggen, je? En dan zuipen ze zich, zichzelf onder ja. de tafel, die meiden, de mokkels. Ja, ja, ja, ja. Ja, als het maar gecoma zuipen is. Ja. <laughs> nee, dat vind ik altijd zo vreselijk, maar ja. Ja, dat is wel een beetje zo. Ja, kijk, dat ik, ik bedoel, kijk, dat je. Dat en je, eh, drankje lust en eh, dat, je, dat je dan lol hebt allemaal. En dat vind ik tot daar aan toe, maar dat coma zuipen, dat vind ik toch. Eh... Ja, een beetje beest, hè? Ja. Ik bedoel, en de ziekenhuiskosten, dan zijn we duur genoeg. Ja, nou, hè. Ja, dat klopt. Hey, maar um, ja, hoe ben je er dus zo op, op, op deze titel gekomen? Nou ja, ja, we zijn natuurlijk regelmatig op pad. En, uh, en, dan, en dan luister je en dan, zie je en dan kijk je een beetje. Ik had uh, vorig jaar het huisje bij de brug uh, ja. Een Lekker nummer van 1984, was ja. die van Rieskaven en uh, ja, het was wel leuk aangeslagen, maar sommigen zeiden, dat kun je zelf ook schrijven. Dus een week even gezit. Ik heb al was, in het verleden ook wel wat liedjes geschreven. En uh, dit rolde eigenlijk eruit. Uh, ik kan wel zeggen door het universum gestuurd, hè? Ja. Die tour. Ja, ja. Ja, Nou ja, heerlijk nummer. Ja. Dankjewel. Ja. Ja. Hey, en uh, ben jij met een album bezig of? Uh... Nee, ik was uh, dus, van uh, plan één of twee keer per jaar een singletje uit te brengen. Net of uh, oh, Spotify gaat supergoed, dus uh, ja. ja, dat smaakt naar meer. Maar ja, ja dus deze zou we er eventjes uh, proberen uit te melken dan. <laughs> ja, ja, zoals dat heet, hè. He. <laughs> ja. Hé, hey, maar uh, uh, zitten uh, zit er nog wat... Uh, want je hebt het over één of twee. Uh, zit, zit, zit er nog wel wat uh, in het vat uh, dat je zegt van, nou ja, eh, misschien volgend jaar... Of, uh, ja, misschien, uh, misschien volgend jaar. Ja, dat denk ik wel. Want, ik denk, want, dat, uh, want een verzamelen maken... Uh, ja, uh, is niet zomaar eventjes... Uh, dat doe je ja, niet zomaar nou, even. Album al, al is ook een dure kwestie natuurlijk. Ja, ja, ja. Heb je in 2013 uh, gedaan. En ik heb daar nog twaalf nummers van op Spotify. Dus dat zijn ook, ook echt, echt hele leuke nummers tussen. Ja. Maar die krijgen dan in principe niet de aandacht... wie ze verdienen. En als je nou één een liedje maakt... Dan gaat de radio bellen en dan kun je hem ook een beetje goed zelf op je socials promoten. Ja, wat zie je en, ook op TikTok? Eh, ja, TikTok ook. Elfador, TikTok. Okay. En eh, Facebook dan. Instagram. Instagram, ja. En, eh, ja. Het is allemaal niet zo heel groot, maar ja, toch wel leuk, zeg maar dat je dat je genoeg vrienden en kennis en dingen hebt ja. om het uh, een beetje er rond in te gooien. Ja, nou ja het is, uh, vandaag de dag is het uh, ja, belangrijk, hè? Om maar zo te zeggen. Ik ben al 54, dus uh, ik, ik had het in een uh, jaar of 10, 15 geleden niet in de gaten, hoor. Nee, ja. Ik ga nu al even tikt, ja. Nee, maar dat heb, tikt. Ik, dat heb ik ook, uh, Herman. Dus uh, dat, ja. Uh, ja, we zijn uh, van, de, van dezelfde leeftijd. Uh, ik, ik ben dan een, oh, nee. jaar, een jaartje verder. Maar, ja, ja, ja. Uh, ja, dat is de, de, ja. de, de, de tijd, ja, die uh, is ongeveer hetzelfde ge geweest wat we hebben meegemaakt. Dus. Ja, wij hadden nog een telefoonboek mo van moeders en de telefoon op de, op de aanricht staan, weet je wel. Ja, ja, ja. Moeten we nog draaien aan, aan een, een draaischijver? Die, die kinderen weten niet waar je het <laughs> over hebt. Ja, nou, ze, ze lieten de, de laatste, tenminste, ik heb uh, YouTube wel eens een filmpje neergezet van, uh, aan jongeren van, joh, weet je wat het is? Ja. ja de, he, dat, dat, dat wisten ze absoluut niet. Ja. Ze zien daar een, een schijf met gaatjes en nummers. Maar ja. wat het nou precies inhoudt. Nee, precies. En je ging ook weg en dan was je de hele dag weg. En niemand viel je lastig. Dat is wel apart doen. Ja, dat is wel lekker, hè? Ja, zonder ja, ja. mobiel. Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, ik weet je, deze digitale tijd kan je eigenlijk niet meer zonder. Nee, dat is ook zo. Dus, uh... Dus, uh, ja, het is een heel ander tijdperk. En uh, wij zijn nog... Uh, van de, van de paaltjes voetbal en uh, en, en uh, ticketje ja. en uh, boompjes klimmen ja. weet je wel dat soort dingen ja. dus, uh, en uh, toen ik twaalf had je die hutten bouwen grote hutten bouwen met die alle hutten bouwen uh, ja, uh, uh, ja. Ja. Nou ja ja ik, ik ik bouwde ze zelfs boven in de boom dus uh, maar leuk ja, uh, ja. Nou, ja tegenwoordig uh, zitten ze achter een ipad hè dus. ja <laughs> maar goed iedere ja. tijd uh, zuschermers ja is ook zo dit is ook weer een leuke tijd voor ja me. toch dat is ja. Op mogelijkheden. Kan wij zitten nu te bellen, hè? dat bedoel ik. Ja toch? Dus uh, ja, dat is altijd uh, fijn. Ja, bepaalde dingen. Beeldbellen is ook altijd uh, even leuk. En uh, weet je, dat is toch ja. een, uh, ja, een klein beetje iets dat je zegt van ja, hè, dat had je toen niet kunnen bedenken. Nee, dat had je niet kunnen bedenken, dat klopt. Ik dacht dat het Science Fiction was, vroeger. Ja, ja. <lacht> ja kijk, ik keek vroeger heel veel Science Fiction. Hè? <lacht> Hallo, hoe is het bij jou? Ja, goed jongen. <lacht> Ja, euh, zag je van die, van die liften waar, waar dat je in een ander tijdperk kon... Euh... Ja. Ja. Ja, ja, wie ja, weet ja. wat er nog komt, Sander, hè? Ja, daarop. Dan oh. eh, word ik zo niet naartoe gebeamd. zit ik in de studio. Nou, ah, dat is mooi, hè? Dat, dat, zou, dat zou mooi wezen Ja, raad, raad, hoor. dat hard, dat hoor. Dat zou een hoop tijd schelen. Ja. neem ik een supermokkel super mee. ja. Ja, ah, dat zijn mokkels, hè? <laughs> ja, mokkels. Ja, meerdere. En de hele studio vol. <laughs> ah, het is een grote studio, dus... ...dan uh, kunnen er ja. al een uh, mannetje of oh, vijf erin, maar... Dat, dat is wel lachen, ja. Dat is leuk. Hé, hey, maar... Um, zitten er nog uh, ergens uh, uh, optredens in het land, uh, Ja, we zijn... Uh, we zijn... Uh, even kijken, ik, heb, ik neem nu uh, de accordeonist. Uh, die heeft uh, wat optredens, dus daar ga ik bij mij mee even. Ja. En de, de jongen die heeft ook super uh, supermokkels gemaakt. En dat is ook een toppetje, Ricardo Brinkman, natuurlijk uit uh, Arnhem. Ja. Met zijn studiootje. En dat is gewoon op een zolder, weet je wel. Maar de kwaliteits worden zo scherp dat het ook niet meer uitmaakt, weet je, waar je zit. Nee, nee, nee. En dat is, uh, ja, die jongen die uh, speelt gewoon live op, op de. En dat is gewoon veel gevraagd instrument hoor, Laas. Dat is echt leuk om, uh, om te zien ook. Ja. En dus uh, nee, dat is super leuk. Ja. Ja, ik, ik vind het altijd wel knap, al die, uh, al die toetsen. Ja, ik vind het ook zo. Ik bewonder en kijk ernaar. En als je in uh, zeg maar, de tweede minuut bent of zo in de Super dan uh, komt er ook een dikke solo van hem, die je ja. ook echt live in heb gespeeld. Hop. En uh, ja, dit is gewoon een goede solo. Dan gaan we zo naar huis, hè? Ja, maar dan, moet jij aan eerst, maar dan moet jij hem eerst even aankondigen, Emmen. Nou is goed, lieve luister, als jij hebt veel succes met je programma nog Sander... Ja, dankjewel. Veel geluk. Ja. En uh, dames en heren, meisjes, jongens en meisjes... Hier komt u dan, superwokkel! Hey, dankjewel ja, man. bedankt hè. fijne avond. Ja, hey, zelfde goed weekend. Bye -bye, dus. Hoi hoi. Vanavond gaan ze stappen, dan gaan alle remmen los. Ze zijn niet meer te houden, de pinken zijn de bos. Je ziet ze voor hun lopen... Staan voor in de dijk, Man, kunnen zuipen Niemand houdt die mokkels bij Kijk, mannen, oude sloeren waffen Supermokkels o de roddels Over die mokkels Het is niet te filmen zo'n Supermokkels Echte toppers, Niet te stoppen Zij daar staan te dansen, stroomt de hele dansen vol Ziet ze zo bewegen, de club gaat uit zijn bol Ze zijn niet meer te stoppen, gaan de hele nacht weer door Die mogels op vlot, dit feestje kan niet meer kapot Kijk mannen, oude vloeren, wat een super mogels de rodels, oh die mogels Het is niet te filmen zo'n de mokers, de tofers, niet te stoven. Dat was hij dan, Herman van Doorn en Supermoghols. En uh, ja, wij gaan verder uh, met uh, wat lekkere muziek. Zet nu je radio maar aan. Maak een bel op deze zender aan. Van morgens vroeg tot midden in de nacht draaien ze hier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 De der Liebe. Aberleine, aberleine. Is ook niet zo vergänglich wie sie Of hoor je liever een Engelse plaat?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 is the title of this uh, song uh, from Michael Anthony Austin. Turn around and kiss me. Ja, lekker hoor. Eh? Ja, ja eh, hopen, hopelijk eh, dat hij eh, ja, misschien nog eventjes eh, langskomt dit jaar. Eh, dat, eh, dat moeten we nog eventjes afwachten. Eerst gaan we naar Mario Matti En hij bedoelt over liberty. Oftewel vrijheid. dan? Mario Matti en Liberty. En uh, ja, we hebben nog een boodschapje. Hè? Zoekplaat aanvragen. Ga naar zfmartiesten.nl Zo is dat. Jean-Paul Chacon. En bedoel, we over gehad. Blijf nog even hoor. Tot 7 uur. Entertainment voor u.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 Need Ja, Jean-Paul, Jacqueline en Ga. En aan de telefoon hebben we Henk Smit. Henk, een hele goede avond. Hele goede avond. Hoe is het man? Ja, goed. Ja. Lekker. Op tweede ja. vanavond of? Uh... Uh, nee, we hebben een rustig avondje. Uh, gisteren ben ik, ben ik weg geweest. Ah, oké. Ben ik weg geweest. Oké. Okay. Okay. Rustig avond. Ah. Ja. Oké, okay, dus een lekker rustig weekendje. Ja. Hey, jouw nieuwe single, daar gaan we het over hebben. Toen ik jou zag. Yes. Ja, wat, uh, wat kun je daarover vertellen? Is dat uh, biografisch of is het... Uh... Nee, die is, uh, ja, althans uh, Frank, Frank Verkooyer, die, uh, die heeft hem geschreven. Ja. En die heeft hem geproduceerd. En um, ja, uh, om, om, om eigenlijk van, van vooraf aan te beginnen. Uh, Frank Vkoje is is mijn stiefvader. Ja. En uh, ik heb, uh, zoals uh, zoals ook in de bio staat, uh, vier jaar geleden heb ik uh, heb ik een single opgenomen. En toen kwam dat hele corona gebeuren. die kwam uh, even, even aanzetten. Ja, nou, ja, dat vreselijke was, tijd. Ja. Juist, dus ja, dat is eigenlijk een beetje uh, ja een beetje misgegaan, zeg maar, in, in met de coronatijd. Ja, ja. En uh, ja, na vier jaar uh, ja, zat ik gewoon gezellig uh, bij Frank en mijn moeder. En uh, toen dacht ik van. Uh, Nee, Frank van ik uh, ga niet, uh, wat, wat gaan we nog uh, een nieuwe single of zo? Wat dan ook? Nou, eigenlijk uh, kan het we wel weer in, naar Via, Lala maar eens een keer wat weer uh, gaan, wat gaan maken. Ja, ja. Juist. En uh, ja, toen, uh, toen, uh, toen zijn we gaan zitten in, in de studio bij hem en uh, ja, uh, toen is uh, toen ik jou zag uitgekomen eigenlijk. Oké, okay, dus uh, ja, dus, dus uh, ja, eigenlijk is hij uit het niet ontstaan. Laten we het zo ja, zeggen. Eigenlijk wel. Ja, Ja, ja. Uh, we hebben samen gewoon gezeten. Wat ik een beetje mooi vond, ja, ik wou graag een liedje. Ja. En, uh, ja en, en daar is hij uitgekomen, zo is het gegaan. Oké. Ah, oké. Okay. Hey, en uh, heb jij nog, uh, uh, ja, nog meer op de plank leggen? Dat je zegt van uh, daar ga ik dit jaar mee beginnen. Dat ik uh, volgend, begin volgend jaar weer uh, uit ga brengen? Of, uh, of heb je nee, nog ja, iets met de kerst? Wel, we, ja, we zijn wel, weer, wel uh, ik en Frank zijn wel weer samen aan het kijken en aan het doen. Maar uh, nee, eerst deze nog eventjes en dan uh, misschien uh, half volgend jaar of zo. Dan uh, gaan we kijken weer uh, of we iets, uh, voor, iets voor de volgende seizoen, ja, ja, ja, of we iets leuks kunnen maken. Zeker, zeker weten. Ja. Ah, Oké. Okay. En uh, wat met de kerst en zo? Dat uh, heb je niks. Uh... Ja, er staan wel uh, optreden staan er al. Dat staat er al, staat er genoteerd. Maar dat is uh, ja, er nou, ja, zijn er nou, ja. Niet, niet echt, echt dingen van, van, van mezelf, zeg maar. Ja, oké. Okay, okay. Maar uh, er gaat wel iets komen, in ieder geval, met kerst, tegen de kerst. Uh, ja, optreden staande. Maar geen. Geen, geen, geen cd's. Evenementen of zo, of nee. dat soort dingen. Nee, nee. nee, nee. nee. nee. nee. Hey, was dat, uh, heb jij dat in, uh, in de agenda staan, uh, Henk? Wat zegt u? Heb jij, zeg maar jij ja, Heb jij ja. dat uh, in de agenda staan, op een site of. Social media? Ja, ja, het staat er allemaal op, ja, zeker, ja, ja, ja. Oh, ja ik gooi alles online op uh, internet en zo, op, uh, Facebook? op socials. Ja, Facebook, Instagram, ja, dat soort dingen, ja. Doe je ook aan TikTok, of niet? Nee, ja, ik zit er wel op af en toe, maar ik doe er weinig mee, eerlijk gezegd. Ah, oké, okay, oké. Okay. Te weinig, ja, ja, ja. Ah, oké, okay. nou ja, maar goed, uh, uh, ja, je weet, het is tegenwoordig helemaal hot, hè? Ja, ik weet het, ja, ja ik moet er veel meer op doen, maar... Ja, wat ik zeg, weet je wel, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik zit wel op, op Facebook, Instagram en dat soort dingen wel. Ja. Maar uh, mijn kinderen die zitten wel op TikTok, maar ik zie niet <laughs> niet zo op. Oké. Ah, okay. <laughs> okay. hey, um, nou ja, ik zou zeggen, uh, kondig dus jij hem aan, dan ga ik hem draaien. Nou, helemaal super. Hier is Henk Smit met Toen ik jou zag. Hey Henk, ik zou zeggen Dankjewel. Ja, u ook, dankjewel. Super. En uh, graag ja. tot de volgende ronde. Gaan we zeker doen. Hé, hey, Frank de Groetjes. Hé, hey, doe ik. Oké. Okay. Dankjewel. Doei. denk nog vaak aan die winkel, maar je snoep kort voor ons zijn. Wat was je? Eng Smit hier bij ZFM Entertainment for You. Hey, ja, lekker hoor. Hé, hey, um, uh, ja, we kunnen nog wat plaatjes draaien. Dus dat gaan we dan ook uh, ja, zeker gewoon doen. Uh, ja, waarom niet? Meer muziek, meer variatie met entertainment voor You. En zo is het net. Joyce Davis, uh, terug naar de jaren 80 met Black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 Dat je gaat Met Entertainment for You. Ja, je hoort het. Tijd voor tijd voor gaan, tijd voor gaan is gekomen hier bij CFM entertainers for You. Nou ja, en dat allemaal weer twee uurtjes lang op deze zaterdag, de dertiende. Juli van 2024. Mijn naam is Fred Heij. En uh, ja, ik zou zeggen: bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, ja, hopelijk uh, hoor ik u volgende week weer. Ja, dus uh, nog uh, even kijken. Ja, nog uh, twee uitzendetjes volgens mij, als ik het goed heb. En uh, ja, dan uh, breekt de vakantie natuurlijk aan. Dus ja, dan uh, gaan we eventjes uh, drie weken op nonstop. Dus de komende twee weken uh, mag u nog uh, live genieten van uh, dit programma. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en graag een goed weekend. En tot dan!